Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege de stormachtige wind in het noorden van het land. Vooral langs de kust bij Delfzijl worden vannacht hoge waterstanden verwacht van 4 meter boven NAP. Er is geen overstromingsgevaar, maar buitendijkse gebieden komen onder water te staan. Er wordt dijkbewaking ingesteld en kaders worden ontruimd. In de zeesluis van het Eemskanaal bij Delfzeil wordt de stormvloedkering gesloten. Ook rond het IJsselmeer worden maatregelen genomen. Als het water teveel stijgt, gaat de stormvloedkering Ramspol... tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer dicht. Maar de verwachting is dat dat niet nodig zal zijn. De kostuumontwerper van Star Wars is overleden. Het is de Brit John Mollo, die de iconische pakken ontwierp... van personages als Darth Vader, Prinses Leia en Obi-Wan Kenobi. Van origine was Mollo gespecialiseerd in militaire uniforms. Door een ontmoeting met Star Wars-regisseur George Lucas... kwam hij in aanraking met science-fiction. Het ontwerp voor Darth Vader baseerde hij op militaire uniformen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Mollo kreeg twee Oscars, in 1978 voor zijn kostuums in Star Wars... en in 1983 voor zijn werk voor de film Gandhi. John Mollo is 86 jaar geworden. Feyenoord heeft opnieuw punten verspeeld. Op bezoek bij Roda J.C. bleven de Rotterdammers steken op 1-1... Aan de laatste zes duels heeft Feyenoord maar vijf punten overgehouden. Herakles won thuis met 3-0 van VVV Venlo. Het weer. De wind trekt flink aan. Op de wadden wordt het vannacht zelfs stormachtig met zeer zware windstoten. Ook elders in het land kunnen zware windstoten voorkomen. Verder valt er vannacht wat regen. minimaal rond 10 graden. Morgen waait het eerst nog stevig. Verder een enkele bui, maar ook zon. En het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 ZFN's Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFN Zaterdagavond The Nightwalk Van 9 tot 12 Met de Party Update I don't think it's Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Showfax En DJ's in the mix DJ's in the mix ZFM Zandvoort ZFM ZFM ZFM, Zfm. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering... van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... een 9 top in de nacht. Het eerste uurtje best van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste show nieuws, de party update, en de tien boven beste plaatsen van dansen. Straks natuurlijk in het tweede uurtje... DJ Maus met zijn Global Housewives... en straks in het derde uurtje... vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. Als opening horen we trouwens EDX met Bloem... En ja, ik, eh, ik denk dat ik het nummer... Het is nog niet echt heel populair. nummer. nou ja, misschien als je naar uh, Slam... of hem luistert, dan, uh, Hij wordt gebruikt voor uh, de promo van... Uh, voor het feestje van uh, volgende week... Uh, vrijdag, hè. Uh, die mixen... Uh, in de Psycho Ja, we gaan niet te veel uh, in detail treden natuurlijk, hè. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dus IDX met Bloom. Zo meteen op de radio. Dua Lipa, en Skylar Gray. Maar eerst die Discipline blood on my mind. Cry. What do you want to do? Go outside and have a drink? No, you don't drink. Just <laughs> me. I took up your habits. Today, we're going to do whatever you want to do. Oh, honey. And you know what? Anything. Anything you want to do. Oh, God, I want to do it all. You know I'm. Day. Another breath, another breath, Been chasing dreams, but I never slept, I never slept. I got a new attitude and the least sunlight is a piece of mine, Seeking a find I can sleep when I die, want a piece of the pie, grab the keys to the ride and shit, I'm straight. I'm on my way, I'm on my way, get up my way, I'm running late, what can I say? I heard you die twice, once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name, so when I leave here on this earth, Did I take more than I gave? Did I look out for other people? Or did I do it all for fame? Legend is Exodus searching for euphoria. Force, but he keeps pulling me. You're my Ik ben voor de Nightwalker, het was muziek van uh, Dua Lipa met New Rules. En daarvoor, met Morton samen met Skylar Grey met uh, Glorious. En uh, ik heb een beetje nieuws voor je. Ik weet het niet hoor, maar uh, ik weet of je het gehoord hebt. Maar nou, je weet het verhaal van Bill Cosby. Hè? Met al die uh, beschuldigingen. Nou, uh, Oliver Stone die wordt ook beschuldigd van aanranding. Voormalig playboy-modeller Carrie Stevens... beschuldigde regisseur van ongewenste imiteiten. Intimiteiten, moet ik zeggen. Die hij 26 jaar geleden bij haar zou hebben gepleegd. Ja, ik vind het allemaal een beetje lang geleden, hoor. In een post op uh, Facebook schrijft Stevens dat Stone haar op het feest bij uh, de borsten pakte. Ik was pas 22. Er. Olivier uh, liep langs en greep mijn borsten tijdens een feestje. Ik herinner me nog steeds de grijs op zijn gezicht, alsof hij hier alle recht toe had, uh, schrijft Stevens. Het model uh, vergelijkt Stone in haar post met uh, producent uh, Harvey Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. En Stone zegt eerder toe uh, zich terug te trekken uit de opnames van de TV-serie Guantanamo. Uh, Guantanamo? Uh, zolang het bedrijf van Harvey Weinstein uh, erbij betrokken is. En nu komen ze dus ook aan dat Oliver Stone wordt beschuldigd. Nou, ik, eh, ja, ik vind het persoonlijk allemaal wasseneuf. Kijk, als het waar is, is het heel vervelend. Maar ik, eh, het begon allemaal met Bill Cosby. En dan praten we over dingen die eh, 20, 30 jaar geleden gebeurd zijn. Hè. En dan heb ik hier iets van Oliver Stone. Kom op aan de borsten. Dan had je daar meteen wat aan moeten doen. En niet nu in één keer eh, 26 jaar later mee aan moeten komen. Oh, misschien ken ik hier ook een beetje geld aan verdienen. Waarschijnlijk een beetje aan een wal geraakt model. Nou ja, ze doet het nog goed, maar hè, er kan altijd geld bij natuurlijk. Dus uh, ja, ik vind het allemaal een beetje, beetje triest. Hè? En uh, leuk nieuws, want uh, Chantal Jansen is in verwachting van haar tweede zoon. Presentatrice Jansen is al moeder van James. Hij is inmiddels acht jaar oud. En nu komt er een tweede zoon aan. Dus uh, eh, spannende tijden bij uh, Chantal Jansen ze blijft gewoon televisie maken, hoor. Dat heeft ze beloofd, dus. Uh, dat doet ze goed, dus. Uh, dat gaat ze ook gewoon volhouden. Zie je, we met muziek. Want vanavond zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Charlie Pats. De Bingo Players Extenders Remix van Attention. Wow. Mm -hmm. You've been running around, run around, around. Throwing that dirt all on money. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Call you Party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Zandvoort. En dan Mario Zandvoort. Martin Garrix met pizza. Ja, die jongen is helemaal gek van pizza. En hij zat in de vliegtuig en hij dacht van, weet je wat? We gaan een blaadje over een pizza maken. En dan vol muziek van Charlie Pat met Attention. En je hoorde de Bingo Players Extended Remix. Het is even tijd voor de Party Update. Wordt voor een leuke feesten om gaan op deze zaterdag 14 oktober. De week, jawel. De week, nou ja, halve week eigenlijk. Voor EDA, oftewel Amsterdam Dance Event. Gaat allemaal woensdag van start. En dan uh, hé, alleen maar woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag... alleen maar de grootste feesten van Dance, klein en groot. Allemaal in Amsterdam, dus hè. Uh, maar uh, dit weekend is er ook een hoop te doen. Vanavond, zoals altijd, Brainwash in the Escape in Amsterdam... begint vanavond om 11 uur. Het duurt op pak een beetje 5 uur in de ochtend. En, uh, Voor meer informatie checken we de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen Zandvoortse en en daar hebben vandaag een heleboel mensen meegenomen. Maar uh, dat stukje van de, van de mail, dat uh, is niet met de printer meegekomen. Dus moet je even kijken. In ieder geval vanavond dus Brainwash in de scape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoortse Raymond. En als we wat verder lopen, komen we bij, de, bij Club R. Dat zit uh, aan de rechterkant, Vroeger de IT. Vanavond hebben we daar nou het feestje Kiss, Kiss in Club R. begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend iedereen 17,50 euro. En voor meer informatie, check de website r.nl. Met onder andere Freddy Morera, de Marv Invictum, Dion Dwight, Brad Braxton. En nog veel meer. Dat vanavond in natuurlijke R in Amsterdam. Met het feestje Kis Kis. En nog een wekelijks feestje. Is ze uh, Encore in de Melkwegen in Amsterdam? Vanavond encore met het thema It's Your Birthday. Het begint de van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met uh, All Nighter bij uh, Waxbrand En het is supported bij uh, Foreshow bangers en DJ Prime. Vanavond dus in de Melkweg. Het wekelijkse feestje encore It's Your Birthday. Plus natuurlijk uh, hiphop en R&B wat je daar kan verwachten. En wat dichter bij huis in Haarlem. In de Stalker vanavond, uh, Cayenne Oktoberfest. Ja, overal hebben ze dit, uh, deze maand Oktoberfest, hè? En vanavond ook in de Stalker. Begint er rond de klok van middernacht, nu tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met onder andere Psyche en Wayo. dat vanavond in de Stalker. Daar gaan wij toe met muziek hier op CFM Zomerfond. Want daar het ook feest. Tot middernacht zijn we bij hem. Met u op de radio, Linscape Fusing, Mimanchi met In My Mind. sous Avond The Nightwalk van 9 tot 12 9 tot 12 Met the party update Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Showfax And DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op CFM Zantvoort. C FM. C ZFM. ZFM. ZFM. for CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. We worden muziek van uh, James Hype met More Than Friends... Hij samen met uh, Kelly Leed. Daarvoor worden we Army van Buren met Sunny Days... de Triturnal Remix. En zo werden even tijd voor de tien... boven beste plaats voor de dansgroep. Deze week op 10. Kink met Perth. Op negen deze week, Pasha met Party. Op 8, Chris Lake met Nothing Better. Op zeven deze week... Camel Fat en Brooks met Cola, de Frankie Rizzardo remix. Deze week op zes, Jamie Jones, Nookie met Sound of Music... featuring KDB. Op vijf deze week, Paolo Martini met Red Rocks. Op vier, Rhythm Masters met I Feel Love... featuring uh, Winter Gordon. En op drie deze week, extra nummer één plaatje. Alweer twee weken geleden trouwens hoor. Camel Fat en Brooks met Cola. Op twee deze week, Blaze en Amin Edge met de Lovely Day... Deze week op 1, net als vorige week. Mark Jenkins en Miss B met Sirens. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1, Sirens. De muziek van Dave Anthony, tezamen staat met E en Hybrid Heights met Stambol. En daarvoor horen we Six met Hold Me. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk, niet getreurd. Zometeen nog twee uur lang zijn we bij. Met zometeen, na het nieuws en weer van uh, tien uur, DJ Mousel met zijn Global House 5. Straks vanaf elf uur gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Kauper Skelly. Maar voor nu nog even een paar stukjes muziek. Wat dacht je van Mark Chapman met La Fiesta? Ik zeg tot zometeen na de break.